Ze reden met hun golf vanaf de gladde houten stijger achter het politiebureau via de oude Brugsteeg naar het damrak. Het regende nog steeds. Een straffe najaarsbui, opgejaagd door een harde wind, geestelde het dak van de politiewagen. De kok keek om zich heen. Velle kleurrijke lichtreclames weerspiegelden trillend in het natte asfalt. Het anders zo drukke, brede trottoir van het damrak was vrijwel verlaten, van, van een eenzame wandelaar, Klapte door de storm zijn paraplu en flarde. Het tafereel toverde een glimlach op het gezicht van de oude speurder. Vledder zette de ruitenwissers aan en blikte op zij. Heb jij het adres? De kok raadpleegde een notitie. Arend Janszoon Ernstraat. Woont daar die donker Corselius? De kok knikte. Volgens mijn opgave op de eerste etage van nummer 1173. Vledder grinnikte. Een gewone etagewoning, sprak hij meesmuilen. Ik dacht dat officieren van justitie altijd in dure villa's huisden. De kok snoof. Zo goed betaalt vadertje staat zijn ambtenaren niet, sprak hij knorrig. Het verbaast me dat er nog jongeren zijn die na hun rechtenstudie dienst willen doen bij het openbaar ministerie. De maatschappij heeft beslist aantrekkelijker jobs in de aanbieding. Fledder negeerde de opmerking. Kunnen we het onderzoek naar de vermissing van Donker Corselius niet beter aan de narcotica-brigade overlaten? Die werkt al geruime tijd nou samen met hem. De kok trok zijn schouders op. Dat kan altijd nog, sprak hij afwijzend. Ik geef niet graag iets uit handen. Het intrigeert me, dat de vrouw van Donker Corselius de vermissing van haar man nooit heeft gemeld. Ik ben samen met Jan Kusters vanaf zondag alle telexberichten aangegaan. Er is geen enkel verzoek tot opsporing binnengekomen. Fledder glimlachte. Misschien bleef hij wel meer een nachtje weg. De kok gebaarde voor zich uit. Een nachtje, reageerde hij fel. Het is ruim vijf dagen, bijna een week. Mijn vrouw had al lang aan de bel getrokken. Fledder lachte. Jij hebt een ouderwets huwelijk met een lieve, zachte, zorgzame vrouw. De kok onderkende een spottende ondertoon, maar reageerde niet. Hij draaide zich half naar Fledder toe. Ik vraag mij af, riep hij verwonderd, waarom ze die donkere corselius op zijn werkplek aan het parket niet hebben gemist. Fledder maakte een grimas. Ik denk dat het niet opvalt als iemand daar een poosje wegblijft. De kok schudde zijn hoofd. Larry, natuurlijk valt dat op. Hij heeft toch verplichtingen, personeel, een secretaresse... Ik neem ook aan dat tussen Donker Corselius en de top van de narcotica-brigade... in zaken het onderzoek naar die maffiabende... vrijwel dagelijks contacten zijn geweest. Waarom zijn er van hun kant geen reacties op zijn vermissing gekomen? Fledder zuchtte. Misschien is men wel op de hoogte... maar heeft men zijn vermissing om de een of andere duistere reden geheim willen houden. De kok fronsen zijn wenkbrauwen. Je bedoelt dat de plannen om Donker Corselius te vermoorden al eerder zijn uitgelekt. Dat de narcotica-brigade die plannen kent? Fledder trok zijn schouders op. Misschien hebben ze hem wel in veiligheid gebracht, onvindbaar voor de maffia, en is er geen sprake van een vermissing. De kok wuifde. Je moet hier linksaf. Een tiental meters voorbij Arend Jansson-Ernstraat, nummer 1173, bracht Fledder de golf aan de rand van het trottoir tot stilstand. Voor de jonge rechercheur de contactsleutel omdraaide, Keek hij op zijn horloge. Het is na middernacht, riep hij verrast. Die vrouw ligt al vast in bed. De kok stapte uit en trok de kraag van zijn regenjas omhoog. Fladder liep om de wagen heen naar hem toe. Als ze slaapt, maken we haar wakker. En als haar man inmiddels boven water is gekomen? De kok gebaarde achterloos. Dan maken wij beleefd een buiging, mompelen een excuus en gaan terug naar de kit. Fladder gromde, maar drong niet verder aan. Bij nummer 1173 liepen ze de stenen trap op naar de eerste etage. Boven op een smal bordes bleven ze staan. Aan de linkerzijde was een glimmend bruin gelakte toegangsdeur met rechts daarvan een koperen drukbel. Onder de belknop was een kleine koperen plaat bevestigd, waarop in sierlijke zwarte verzonken letters meester K.M. Donker Corselius. De kok stond op het punt om op de bel te drukken toen hij ontdekte dat de toegangsdeur niet geheel was gesloten. Er was een smalle kier. Tot zijn verbazing was de deur niet op slot. Voorzichtig drukte de oude rechercheur met de palm van zijn hand tegen het middenpaneel. Langzaam ging de deur verder open. De kok pakte zijn zaklantaarn en liet het licht ovaal door de kleine hal dwalen. Rechts was een glazen deur die leidde naar een smalle gang. Fledder heigde in zijn nek. —Laten we teruggaan, sprak hij timide. Wij hebben geen enkel recht om hier binnen te sluipen. Hij trok de kok aan de mouw van zijn regenjas. Dit is het huis van een officier van justitie. De oude rechercheur scheen met zijn zaklantaren even in zijn eigen gezicht en toonde zijn jonge collega een zoete grijns. Ik kan er niets aan doen, sprak hij met een licht sarcasme. Ik ben als een brave ondergeschikte altijd begaan met het lot van mijn superieuren, voortdurend bang dat hen iets overkomt. Het klonk weinig overtuigend. Fledder schudde afkeurend zijn hoofd, maar volgde de kok door de smalle gang. Links opende de grijze speurder behoedzaam een deur en liet het licht van zijn zaklantaren langs de muren glijden. Er hingen prachtige reproducties van Renoir en Monet. De kok herkende ze direct. De oude rechercheur was een groot bewonderaar van de Franse impressionisten. In het midden van het vertrek stond een ronde, ruwhouten tafel omgeven door vier diepe leren voor thuis. Naast een fraaie gashaard van blank wapenstaal, stond een modern bijzettafeltje op fragiele ijzeren poten. In een rietenmand lag een breiwerkje aan vier pennen. Een hoogpolig berbertapijt bedekte de vloer. Ineens baande de kamer in het volle licht. De beide rechercheurs knipperden met hun ogen. Rechts, in een deuropening, met haar hand aan de lichtknop, stond een vrouw in een korenblauwe nachtjapon. Sluik, zwart haar, hing slordig langs haar gezicht. —Wie, eh, wie bent u? stamelde ze onthutst. —Wat, wat wilt u, wat doet u hier? De kok nam zijn hoedje af en maakte een lichte buiging in haar richting. —Dat, eh, waren drie vragen ineens, antwoordde hij vriendelijk. De vrouw strekte haar arm. —U moet hier onmiddellijk verdwijnen, mijn huis uit. De kok bracht zijn beminnelijkste glimlach. Ik hoop dat u mij toestaat om eerst uw drie vragen te beantwoorden. De grijze speurder drukte zijn oude hoedje tegen zijn borst. Mijn naam is de kok, met C-O-C-K. Hij gebaarde op zij. En dat is Fledder, mijn onvolprezen hulp. Wij zijn beide als rechercheur verbonden aan het politiebureau in de Warmoestraat. De mond van de vrouw zakte iets open. Rechercheur? De kok knikte. Hij strekte zijn hand naar haar uit. U bent mevrouw Donker Corselius. Dat ben ik. De kok liet zijn hoofd iets zakken. Ons is ter oren gekomen, formuleerde hij voorzichtig, dat er plannen zijn beraamd om u om uw man iets aan te doen. Hij gebaarde opnieuw op zij. Mijn collega heeft u vanavond gebeld, en u hebt hem gezegd dat uw man al sinds zondag wordt vermist. Eerlijk gezegd, dat verbaast ons. Mevrouw Donker Corselius kwam uit de deuropening vandaan en liep op hem toe. Haar donkere ogen vonkten. Waarom, liep ze vinnig, waarom verbaast u dat? De kok zuchtte diep. Van die vermissing is ons niets bekend, sprak hij bijna verontschuldigend. Er is bij ons geen enkel verzoek tot opsporing van uw man binnengekomen. Mevrouw Donker Corselius keek de kok secondenlang aan. Haar houding veranderde. Wat wijfelend wees ze naar de voet thuis om de ronde tafel. Gaat u zitten? Haar stem klonk zacht. Wellicht behoeft mijn gedrag enige verklaring, maar u begrijpt dat uw binnendringen, uw aanwezigheid hier, mij verrast. De kok knikte begrijpend. Hij liet zich in een fauteuil zakken, knoopte zijn regenjas los en legde zijn hoedje naast zich op het tapijt. Mevrouw Donker Corselius nam tegenover hem plaats. Met gespreide vingers streek ze het donkere haar uit haar gezicht. Ze sloeg haar lange, slanke benen over elkaar en trok haar nachtjapon op tot haar knieën. —Ik... ik heb de vermissing van mijn man niet gemeld, sprak ze bijna fluisterend. Ik ben niet bij de politie geweest om zijn opsporing te verzoeken. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Waarom niet? Mevrouw Donker-Cosselius kneep haar ogen even dicht. Omdat ik zijn carrière niet wil schaden. Toen hij zondag niet terugkwam van de cricketclub en ook de nacht wegbleef heb ik maandagochtend het parket gemeld dat mijn man ziek was, een lichte griep. De kok keek naar haar op. Een leugen. Mevrouw Donker Corselius knikte. Ik heb in mijn leven, sprak ze bitter, omwille van Karel al vele leugens gedebiteerd. De kok gebaarde in haar richting. Maar vanavond heeft u aan mijn collega toegegeven dat uw man wordt vermist. Er gleed een moede glimlach om de mond van mevrouw Donker Corselius. Er zijn leugens, die men niet te lang kan volhouden. De kok streek met zijn hand over zijn kin. U moet ons binnendringen in uw woning niet verkeerd beoordelen. Wij waren niet uit op een onwettig optreden. Wij maakten ons zorgen, vooral toen wij de toegangsdeur tot uw woning geopend vonden. Mevrouw Donker Corselius knikte. Die stond op een kier. De kok keek haar onderzoekend aan. Dat wist u? Mevrouw Donker Corselius knikte. Voor ik vanavond naar bed ging, heb ik de deur op een kier gezet. Waarom? Mevrouw Donker Corselius schonk hem een verlegen lachje. Karel heeft geen sleutels bij zich, en ik wil hem niet voor een dichte deur laten staan. Vanaf zondag ben ik een paar nachten wakker gebleven, wachten tot hij kwam. Maar vanavond hield ik het niet meer uit. De kok beluisterde de toon. In zijn hart kroop een gevoel van medelijden. U verwacht dat hij terugkomt? Mevrouw Donker Corselius knikte traag. Hij is nog altijd teruggekomen. De kok hield zijn hoofd iets schuin. Van waar, eh, van waar is hij altijd teruggekomen? Mevrouw Donker Corselius antwoordde niet direct. Haar vingers friemelden aan de zoom van haar nachtjapon. Karel, eh, Karel is een man, sprak ze hakkelend, die, eh, die erg gevoelig is, ontvankelijk voor de charmes van een vrouw. Hij is niet zo stabiel. Ik heb in ons huwelijk al etterlijke liefdesaffaires van hem moeten verwerken. De kok streek met zijn pink over de rug van zijn neus. Het was een gebaar om tijdwinst te boeken. U, uh, u vermoedt, vroeg hij voorzichtig, dat uh, uw man opnieuw in een liefdesaffaire is verwikkeld? Mevrouw Donker Corselius knikte met gesloten ogen. Dat weet ik vrijwel zeker. De kok feinst de verbazing. U sprak toch van een vermissing? Mevrouw Donker Corselius trok haar mond strak. Het duurt wel wat lang, dit keer. In de regel is zo'n roes in twee nachten voorbij. De kok boog zich iets naar haar toe. Hebt u enig idee wie dit keer de partner is in de liefdesaffaire van uw man? Mevrouw Donker Corselius kwam met een ruk overeind. Haar donkere ogen fonkten, een blos gleed over haar gezicht. Annette. Annette van het Sticht, zijn secretaresse, ik heb al lang het gevoel dat er tussen hen iets gaande is. Toen ik maandagmorgen belde, was zij ook niet op het parket. Ze reden met hun golf van de Arend Jansson-Ernstraat weg. Het regende niet meer en de storm was iets geluwd. Fledder keek opzij naar de kok. Doen we er nog wat aan? vroeg hij brevelig. Ik voel er weinig voor om in het liefdesleven van een officier van justitie te broeten. De oude rechercheur liet zich onderuit zakken. Ik heb mevrouw Donker Corselius beloofd dat ik de vermissing van haar man, omwille van zijn positie, zijn toekomst, zijn carrière, nog niet op de Telex zou zetten. Maar gezien de alarmerende mededeling van louietje, zou ik toch eerst moeten weten of onze frivole officier van justitie werkelijk op vrijersvoeten is. Fledder reageerde verrast. Jij wilt zijn secretaresse die Annette van het Sticht verhoren? De kok schudde zijn hoofd, niet echt verhoeren, voorzichtig benaderen. Vledder grinnikte. En als ook zij onvindbaar is... De kok schoof zijn hoedje iets naar achteren. Dan wordt het een kwalijke zaak, sprak hij sober. Ik vrees dat ik dan toch mijn belofte aan mevrouw Donker Corselius zal moeten breken. En zijn vermissing op de telek zetten? De kok knikte. Ik zal dan aan het verdwijnen van meester Karel Marinus Donker Corselius de nodige rugbaarheid moeten geven. Er blijft ons niets anders over. In ieder geval zullen we het parket moeten inlichten en de top van onze narcoticabrigade. Je bedoelt dat het onderzoek naar die maffiabende toch voortgang moet hebben? Precies. Plotseling begon de mobilofoon in de wagen te kraken. De rechercheurs van de Warmoestraat, de Kok en Vledder, worden verzocht met spoed te komen naar de Brouwersgracht bij de Melkmeisjesbrug. De kok pakte de horen. Van wie is dat verzoek? Het was even stil. Van uw wachtcommandant. Hij herinnert aan een anonieme mededeling die hij enige uren geleden heeft ontvangen. De kok boog zich gespannen naar voren. Wat is er dan op de Brouwersgracht bij de Melkmeisjesbrug? Het was opnieuw even stil. Daar drijft het naakte lijk van een vermoedelijk vermoorde man. De kok hing de horen op en likte aan zijn droog geworden lippen. Fladder keek hem van opzij lijkbleek aan. Donker Corselius.